1 uur remonstreren met het NOS-journaal. Er komt een groot onderzoek naar de gevolgen voor de volksgezondheid van de brand in Moerdijk. Dat onderzoek zal zich in eerste instantie richten op de hulpverleners... maar coördinerend burgemeester van der Velden houdt er rekening mee dat het wordt uitgebreid tot de inwoners. Na de brand bij chemiepak hebben twaalf politiemensen en tien brandweerlieden zich met klachten in het ziekenhuis gemeld. Zij hebben na behandeling het ziekenhuis weer kunnen verlaten. Verder is besloten dat er een onderzoek komt naar de informatievoorziening rond de brand... Op het industrieterrein in Moerdijk is nu een noodverordening van kracht. Het terrein is alleen nog toegankelijk voor mensen... die zich met de nasleep van de brand bezighouden. In de stad Schouwburg in Amsterdam is een herdenkingsdienst bezig voor Bobby Farrell. Daar wordt onder meer opgetreden door de zangeressen van Bonnie M... met wie Farrell in de jaren zeventig grote successen vierde. Bobby Farrell wordt begraven op Zorgvliet. Vanmiddag is ook de aardvaart van oud-Feyenoord-voetballer Koem voor hem wordt een dienst gehouden in het Maasgebouw van stadion De Kuip. En na afloop vormen Feyenoord-fans bij het stadion een erehaag voor de kist met het lichaam van Moulin. In de buurt van de Maas in Zuid-Limburg is een noodverordening ingesteld om ramptoeristen uit het gebied te weren. De voorspelde piek in het waterpeil is nu bereikt. Volgens deskundigen zal het peil voorlopig niet verder stijgen. Vanmiddag wordt het peil van de Maas opnieuw gemeten. Grote problemen, zoals bij de overstromingen in 1993 en 1995, worden niet verwacht. Op het EK Allround schaatsen is Marit Leenstraap de 500 meter voor vrouwen tweede geworden. Ze eindigde op ruime afstand van de winnares, de Tsjechische Karolina Urbanova. Haar landgenote, titelverdedigste Martina Sablikova, deed goede zaken en eindigde als vijfde. Zij bleef onder meer Irene Wüst voor, die niet verder kwam dan plaats zes. En dan het weer, veel wind en af en toe een bui. In het noorden wordt het 6 graden, in het zuiden 12. Morgen is het droog en zonnig, dan wordt het wel wat koeler, ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal. B Verkeersinformatie. Er staan twee files, Eén bij Rotterdam op de A20 richting Hoek van Holland. Bij Rotterdam Centrum 3 kilometer. Er staat er een vrachtwagen met pech die blokkeert daar de rechte rijstrook. En verder eentje bij Arnhem op de N325, dat is de rondweg van Arnhem. Bij Huissen 2 kilometer.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 Radio 1 langs de lijn. nog de hele middag. Uh, hier uh, vanuit Hilversum met uh, het EK in Colalbo. Met twee verslaggevers, Giel Lippens en Sebastian Timmerman. We gaan naar de eerste ritten van de 1500 meter mannen. Wie heb je gezien, Sebastian? Ik heb uh, Bart Swings onder andere gezien. De Belgische Bart, de echte Belgische Bart. De 19-jarige student die uh, overgekomen is van het inlineskaten. En die het daar altijd heel erg goed doet. En naar de Olympische Spelen wil. Het inlineskaten is niet olympisch, het schaatsen wel. En dus wilde hij het uh, via het ijs proberen. Hij reed een uh, goede 1500 meter. 100 meter voor hem. Ja, dat is eigenlijk ook wel moeilijk om te zeggen natuurlijk, als je pas net begonnen bent. Maar met 1, 53, 99 was hij bijna zes seconden sneller dan dat hij in december in Eindhoven was. En volgens mij is dat de enige 1,500 meter geweest die hij reed voordat hij hier reed. Dus Swings doet het goed, rijdt gewoon lekker mee. En dat kan best wel eens een jongen gaan worden van wie we meer gaan zien in de komende jaren. Hij staat dus voorlopig aan de leiding voor een Fransman, Benjamin Massé, die ook graag naar de Olympische Spelen wil. Die is overgestapt vanuit het short track en Milan Sablik staat op de derde plaats als we twee ritten gehad hebben. De derde rit is net vertrokken. Mikhailov tegen Tobias Schneider. En straks in de negende rit komt de eerste Nederlander in actie. Rens Rottevel tegen Konrad Nitswitski. Dan Wouter Oldeuvel tegen Sverreloende Pedersen. Skobrev tegen Bukku in de voorlaatste rit. En in de laatste rit verdedigt Jan Blokhuizen 18 honderdste van een seconde... ten opzichte van zijn directe tegenstander Koen Verwij. Dan gaan we weer even kijken in Rotterdam... waar, als het goed is, de herdenkingsdienst is begonnen voor Koen Moelijn... die afgelopen week overleed. Matthijs van der Wiel, is die inderdaad begonnen? Ja, hij is begonnen een paar minuten geleden. En de eerste spreker is aan het woord. Dat is uh, oud-medespeler, uh, oud-Feyenoord-aanvoerder... en oud-voorzitter van Feyenoord, Gerard Kerkum. Is hij deze ver voorbij gestreefd? In 2009, de biografie van Koen...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 En minder gelukkige mensen. Gerard Kerkum, dus de eerste spreker in deze dienst. Er uh, zijn veel spelers, uh, veel sprekers. Onder meer burgemeester van uh, Rotterdam, Abu Taleb. Uh, KNVB-voorzitter Michael van Praag zal ook het woord voeren. Dat zijn maar een paar in de lange lijst. En er is muziek, onder meer van Gerard Cox En hij kan natuurlijk niet missen. Litouwers, die heb ik gezien, die zal ook zingen tijdens deze herdenkingsdienst. Dat is het eerste onderdeel van het programma van deze herdenkingsdag in Rotterdam. Dat gebeurt hier in het Maasgebouw. Het VIP-gebouw zeg maar van het Stadion de Kuip. Met heel veel genodigden. Hele strenge uh, lijst was er. Mensen heb ik gezien voor de deur die naar binnen wilden, maar hier niet naar binnen konden. Nee, dat was echt uh, voor de bobo's, om het zomaar te zeggen. Oud-burgemeesters heb ik veel gezien. Oud-spelers. Natuurlijk uh, alle sponsoren van Feyenoord. Uh, voor de gewone supporter is er een andere mogelijkheid aan de andere kant van het stadion. Uh, daar is een zaal met grote schermen waar zij het volgen. Ze werden wel nadrukkelijk welkom geheten namens uh, de, de gastheren hier uh, van, uh, van de uitvaartplechtigheid. En zij zitten daar met z'n allen te kijken naar dezezelfde plechtigheid die uh, een uur ongeveer zal duren. Waarna die supporters een erehaag zullen vormen hier rondom het stadion. De kist zal daar rondomheen gedragen worden naar het standbeeld... waarna die rouwstoet door de stad zal plaatsvinden richting het crematorium. Martijs van der Wiel vanuit Rotterdam. can see it in you. Jacqueline en Big World, het is 10 over 1 de 1500 meter op het EK round in Kolalbo. Zit je naar nou veldvulling te kijken of is het wel interessant, uh, Gio Sebastian? Nou, nee, het is best interessant hoor. Uh, want Bart Swings, nou noemde ik net al, staat inmiddels niet meer op de eerste plaats. En uh, we zagen net een Paul Zbigniew Brodka rijden. En die was uh, sneller namelijk dan Bart Swings. Rijdt 1.52.89. Uh, uh, dat is dus de snelste tijd op naam van die Paul Zbigniew Brodka. Wel veel langzamer hoor dan uh, wat hij dit seizoen indoor heeft gereden in Hamar. Vier seconden. En nu kijken we naar uh, Joel Eriksson. Die vorig seizoen uh, bij het EK in Hamar met de start gaat uh, de de eerste keer Vals trouwens. Die vorig seizoen bij het EK in Hamar. Uh, zesde wet op de 1500 meter. Dus dat is best een, een zweet die dat redelijk kan. Gaat, uh, is bezig aan zijn vijfde Europese kampioenschap bij het Allround En hij uh, gaat het dadelijk voor de tweede keer proberen om goed weg te komen tegen een Italiaan. De 23-jarige Luca Stefani die bezig is aan zijn tweede Europese kampioenschap. Een vaste kracht bij de Italiaanse ploegen achtervolgers. En kijk je dan naar het algemeen klassement. Dan een Staat er ook voor deze rijders wel wat op het spel? Want Eriksson staat op dit moment op de 15e plaats in het algemeen klassement. En Stefanie staat op de 16e plaats. En voor de top 15 van dit Europees kampioenschap ligt er wel een prijsje klaar. Want de beste 15 rijders uit het algemeen eindklassement verdienen plekken voor hun land voor het WK Allround. Want het Europees kampioenschap is simpelweg ook gewoon een kwalificatietoernooi voor het WK Allround. Nu, Grio, zijn ze wel goed weg. Deze rit tussen. Eriksson en, uh, uh, en Lucas Stefani. De Zweten tegen de Italiaan. De Italiaan natuurlijk gecoacht door Gianni Romme. Daar aan de overkant. En dan gaan ze meteen de eerste bocht in. En dan maar eens zien dat Ericsson daar met voorsprong uit die bocht komt. Het is niet veel wat hij heeft op zijn tegenstander op Stefani. Maar het is wel beduidend. We kijken even naar de openingstijd. Eriksson 25-23. Stefani 25-68. Het zijn niet de snelste openingen van de dag. En Eriksson die leidt op dit moment op de kruising... Het is niet echt een sprintslag die hij heeft. Het is echt een slag voor een wat langere afstand rijder. Maakt wel zijn slagen goed af. En zit wat dieper ook dan zijn directe tegenstander. Dan die Luca Stefani. Die probeert om dichterbij te komen. Maar dat lukt hem niet. Want ondanks de binnenbocht houdt hij Joël Eriksson uit Zweden. Dus de voorsprong 53-64 is zijn doorkomsttijd na de 700 meter. En dan ligt hij 18e achter ten opzichte van Brodka. moet Stefani in de binnenbaan eventjes behoorlijk accelereren. Wil hij geen moeilijke kruising krijgen. Ja, maar het ging uiteindelijk allemaal prima. Maar hij kon nog net op tijd naar de buitenbaan. En wordt nu gepakt door Ericsson. Eriksson die onderlangs komt En die toch wel een wat hoger bewegingsritme heeft. Dan zijn Italiaanse tegenstander. Hoewel ik vind het toch ook wel dat hij een beetje onrustig rijdt hoor. Ze rijden allebei wat onrustig. Met name die linkerarm die zwabbert wat boven de rug. Eriksson met een rondje van 29. Stefani Stefani drie langzamer in de ronde. Ericsson de derde tijd tot nu toe op die passage. Met 1, 23 en nog een beetje. En de verschillen zijn toegenomen ten opzichte van de tussentijden van die Brodka, de pol met de snelste tijd dus. In ieder geval gaat Eriksson hier de rit wel winnen. Hij blijft in de buitenbaan voor Luca Stefani, die nog wel uitversneld armen al los bij de Italiaan, maar hij komt niet meer in de buurt van Joël Eriksson. De snelste tijd zit er niet in. Nee, deze rit viel een beetje tegen. 1.54.14. De vierde tijd voorlopig voor Eriksson. Dus blijft Brodka op de eerste plaats staan. En met Bennemas in de studio. Brodka eerste. Even over die Belg, want die rijdt gewoon zes seconden van zijn PR af. Ja, die rijdt hartstikke goed. Maar het is ook. Kijk, het is ook, um, die jongen staat er maar net op, op, op, de, op, op de schaatsen. Een paar maanden, hè? Nog maar een paar maanden. Maar dan moet ik wel bij zeggen: van dan, dat, het is niet raar dat hij zo hard rijdt. Want hij, komt wel, hij is wel wereldkampioenschiedere. Dus het, het, het is geen koekenbakker. Het is gewoon echt een jongen die heel goed die schaatsbewering kan maken. Alleen hij heeft nog nooit daadwerkelijk echt op schaats gestaan. En hij heeft nu sinds oktober uh, schaatst hij dan. En hij schaast ook marathons. En ik heb ook. Uh, ik, ik rij ook voor, ook voor de lol een paar marathons. En ik ben ook dit jaar begonnen bij de B-rijders. En uh, toen had hij nog maar een paar keer een En toen schaastte hij mee. En toen zag ik wel meteen van nou dit, dit gaat een hele, hele goede schaatser worden. Een hele goede schaatsslag. En een hartstikke leuk le le le le event. En ik denk dat we nog in de toekomst nog heel veel van, van deze jongen gaan horen. Maar is het zo makkelijk dan om van het schiederen over te stappen naar het schaatsen? Ja, het, is, het is gewoon precies de, dezelfde beweging. En als we kijken naar bijvoorbeeld een Chad Hedrick... die was 50voudig wereldkampioen Schieleren. Kijk, dan praat je dus echt over een grootheid in, in die sport. En die stapt ook over en die reed ook meteen hard. En uh, nou, uh, Bart Winks, die is dan nog maar 19, maar die is er wel twee keer wereldkampioen Schieleren. Dus, dus die is, die is, in potentie is het gewoon een hele goede atleet. En als je dan overstapt... en is dus in principe is het ook een vrij makkelijke, makkelijke beweging... vooral als je, als, je, als je toch al wel heel goed kunt Schieleren. Ja. 50-voudig wereldkampioen op diverse afstanden mag ik zeggen? Ja, ja op, op, op diverse ja. afstanden. Want bij <coughs> verschillende kun, kun je op heel veel afstanden wereldkampioen worden. Uh, uh, en Chet Herrick is wel leuk, want hij is op, toen hij voor de 50ste keer wereldkampioen werd, toen is hij ook op de 51ste afstand is hij gewoon niet, niet meer gestart. Omdat hij zei van nou, ik vind 50, vind ik wel gewoon een mooi getal, ik ga een andere, een andere sport doen. Maar dat zijn wel echt hele grote talenten. En ik denk dat Bart Winks ook een heel groot talent is. Is het makkelijker om van het skielen naar het schaatsen te gaan of van het schaatsen naar het skielen? Uh, ik denk dat het makkelijker is van skiëren naar het schaats te gaan. Ja, allemaal, ik, ja, ja, dat denk ik wel. Ja. Ik denk dat uh, skiëren een hele harde sport is. Het is echt een hele grote conditiesport. En uh, uh, schaatsen is toch wel heel technisch en heel, heel, heel, heel verfijnd. Dus als je echt opgegroeid bent met schaatsen... dan heb je gewoon niet uh, die enorme hardheidsbasis die er wel is op, op, op, op het skieleren. En als je dan vanuit dat mooie beweging, vanuit die mooie... Uh, uh, ja, hele mooie beweging... en in één keer naar die hele harde sport gaat als skiederen... dan, dan, dan valt dat meestal heel erg, heel erg hard tegen. Kijk eens even naar de uh, tijden die tot nu toe zijn uh, uh, gereden. Is er dan iets wat je eruit wil pakken wat je opvalt? Nou, ik, ik, uh, het valt mij op dat de tijden gewoon, echt, uh, gewoon niet snel zijn. Want het is natuurlijk wel een baan op hoogte. Hè? Dus als daar de omstandigheden snel zijn, of goed zijn dan kun je daar gewoon heel hard rijden. Die baan ligt hoger dan bijvoorbeeld een baan in, een baan, de baan van Calgary. En Calgary is natuurlijk een, een, een, een wonderbaan en, en heel snel. Maar als de omstandigheden daar goed zijn en het is windstil... dan moet je in principe moet je daar even hard kunnen rijden... dan dat er gereden wordt in Calgary. Nu, is, nu zit er geen dak op, dus dat zal altijd wel iets verschil zijn. Maar het moet wel een, gewoon een snelle baan zijn. Als ik dan kijk naar de snelste tijd tot nu toe... 1,52. Nou, dat vind ik dan. Uh, dat zijn gewoon geen tijden. Dat zijn nog steeds uh, die zijn echt te langzaam. Maar zijn we niet gewoon inderdaad gewend aan de binnentijden nu? Ja, nee, maar als je kijkt uh, naar Sven Kramer. Natuurlijk. Sven Kramer die reed hier, ook op deze baan 1,44. En ook Enrico Rico Fabries. Dat is 8 seconden sneller. 8 ja. seconden, maar liefst. Ja, ja. Dat maar is, goed, de dat beste is, moet er komen. En ik denk dat uh, de snelste tijd toch wel richting de 1,48 gaat hoor. Ja. De, we gaan zo richting uh, de rit van uh, Enrico Fabries. Volgens mij nog uh, twee ritten te gaan, denk ik, Sebastian. Uh, de rit die nu eindigt is rit 6. En er zit inderdaad nog één rit tussen. Maar dat is ook wel een aardige rit dadelijk om te kijken hoor. Want uh, daarin komt Pavel Beinov uh, in actie, zo de Rus. En die reed gisteren goed op de 500 meter. Zesde. En dat voor zijn eerste Europees kampioenschap. De vijf kilometer leverde hij wel veel tijd in. Vijftiende. En daardoor staat die Beinov op de elfde plaats in het algemeen klassement naar de eerste dag. Zojuist zagen we Harald Silos rijden. De led die we kennen ook van het short track. Doet ook gewoon volgende week mee aan het Europees kampioenschap. In Heerenveen reed de tiende tijd, verloor zijn rit trouwens van Hendrik Christiansen, de Noor. En die reed de, de vijfde tijd tot nu toe. Kwamen dus ook allebei niet aan die 1,52,89 van de Paul Brodka. Die dus nog altijd aan de leiding gaat als we gaan beginnen. Aan de zevende rit van de twaalf ritten die we dus in totaal hebben op deze 1500 meter. En dan zien we dus inderdaad die Pavel Beinov in de baan. Hij is 27 jaar. Het is een oersterke man. Als je dat lichaam van hem ziet, dan schrik je wel een beetje. Het is echt een ijzersterke vent. En hij doet het dus goed. En dat terwijl hij dit seizoen zijn internationale debuut maakte. En reed de World Cup in Hamar op de 1500 meter in de B-groep. En dankzij de tweede plaats op het Russisch Allround Kampioenschap, achter Ivan Skobrev, plaatste hij zich voor dit Europees Kampioenschap hier in Colalbo. En er hebben zij het al, inderdaad. Het is op één na hoogste baan ter wereld. Hij ligt 164 meter hoger dan de baan in Calgary. En alleen de baan in Salt Lake City, die springt, springt er dan natuurlijk nog uit. Beinoff gestart tegen de Duitse Robert Lehmann, die na de de eerste dag op de twaalfde plaats staat in het algemeen klassement. En dit zijn dus mannen die net wel of net niet uh, weten dat ze uh, de 10 kilometer moeten gaan rijden morgen. Want daar gaat de top 12 natuurlijk naartoe. Maar dan moet je wel de twee klassementen, het algemeen klassement na de 1500 meter en die 5 kilometer naast elkaar leggen. Dus er staat wel het een en ander op het spel voor Lehman en Ze houden elkaar goed in evenwicht. 25-45 voor Binov, 25-28 voor Lehman over de opening. En dan zien we dat Binov met enige voorsprong de buitenbocht in gaat alweer op weg en de richting van het rechte eind hierbij start finish en Lehman dan toch wel onderdoor komt hoor. een klein beetje onderdoor komt Lehman die een lichte voorsprong heeft op of als ze afgaan op de 700 meter Lehman de Duitse kampioen trouwens op deze 1500 meter komt daardoor door in 53.83 een seconde heeft hij achterstand op Brotkaan. in deze ronde verloor die 18e ten opzichte van het schema van de Pol en op de kruising komt Beynhoff langzamer zeker naar Leeman toegereden. En daar in de binnenbocht komt hij onderdoor. En dan komt Pavel Beynhoff met voorsprong de recht uit opgereden. En is de pijp al leeg bij Robert Leeman. Die valt helemaal stil. Terwijl Beynhoff de bel nu hoort voor de laatste ronde. En dan zie je die vierkante kop van Beynhoff. Die krachtpatser. Die zie je daar doorkomen. Met een rondetijd van 29-3. Dat is prima. 1-23-23 is zijn tijd aan Leeman. Doet het beduidend langzamer. Rijdt zelfs een rondje van in de 30. En die zo voegt nu naar het einde toe. Bajnover uh, moet de buitenbocht wel nog goed doorkomen. Dat is die bocht. Waar de wind af en toe uh, lastig uh, is. Want de wind is toch wel weer aangewakkerd als ik naar de vlaggen kijk. Daar uh, komt hij met voorsprong in ieder geval op de finish af. Bijna met een beetje korte prikslag lijkt het wel. Maar dan uh, rijdt hij uiteindelijk de tweede tijd van dit moment. Met een slotronde van 30-5-1-53-76 is zijn tijd over de 500 meter. En Lehman, ja, die doet het uh, niet echt best. Die rijdt de twaalfde tijd in 1-55-17. Erben hier in de studio. Jan uh, ik maakte net een opmerking over uh, de dwel. Want normaal gesproken zouden we rond deze tijd toch een dwel moeten hebben? Ja, nou, normaal gesproken niet, maar het lijkt me wel verstandig als er nu een dwel komt. Want als je de baan bekijkt, die is helemaal wit uitgeslagen. En dan kijk ik kijk ook eventjes een klein beetje naar de tijden die er nu gereden worden. Dan kijk ik naar een Ericsson, die rijdt gewoon ruim 10 seconden boven zijn beste, beste tijd. En Stefano, die rijdt ook uh, 6 seconden boven zijn beste tijd. Leeman, die rijdt ruim 10 seconden boven zijn beste tijd. Silos, ook bijna 11 seconden boven zijn beste tijd. Dus die tijden zijn echt heel slecht. En je ziet ook dat het ook steeds moeilijker gaat. Dus ik ben benieuwd want we moeten nog een paar ritten hoe het dan zo meteen is in die twaalfde rit. Ik denk dat het nog wel uh, uh, misschien in een 1,48 of, of misschien moeten ze zo meteen wel blij zijn als ze überhaupt onder de 1,50 rijden. Mag ik daar even op inhaken? Ja, dat ja, ja Sjaak de ja. Koning is de scheidsrechter bij de mannen en die heeft inderdaad uh, wel de 500 meter bij de vrouwen uh, uh, nadrukkelijk gevolgd. <Gül> en vanochtend ook zeg maar de baan al een half uur laten liggen. Maar ja, hij heeft dus blijkbaar geconcludeerd dat het wel kan. Maar kijk eens naar, naar het ijs. Het ijs is nu compleet uit wit, wit afgeslagen. Ja. Hij lag vanmorgen lag hij 36 minuten. Uh, ik heb zelf staan timen. en daarna was hij uh, behoorlijk wit inderdaad. Nou, dat is ook ongeveer de tijd die we nu zo'n beetje bezig zijn, sinds ja. die voor de laatste keer is, uh, is gedweld. Maar kijk even naar het middenterrein en die is Jacques de Koning. Ja. Nou, nee, dus Jacques de Koning die overlegt niet zo. Nee, zo. Het is nou, wel Bobke de Vecht die uh, met zijn assistent staat en ze staan wel te wijzen naar de kruising, maar. Ja, jullie hoorden net ook waarschijnlijk een dubbel startschot. Dat was uh, ja. voor de start van de rit van Fabrice en Conté, uh, ja. die dus vals was. Dus men gaat wel gewoon door, maar het ijs is wit. Ja, ja. ja. normaal gesproken zou je zeggen, dweil eroverheen, maar uh, ja, misschien nee, maar dat is dat in dus... weer competitievervalsing... Uh... Ja, maar ja. dat kunnen ze ook nooit meer tijdens de wedstrijd veranderen. De wedstrijd is begonnen. Dat moet je van tevoren zeggen: van, we gaan dwijden na zes ritten. Als de wedstrijd begonnen is, dan kun je dat gewoon niet meer, niet meer veranderen. Dan, dan is het competitievervalsing. Dus ik denk dat ze er wel gewoon doorheen, doorheen moeten nu. Maar het is, uh, het, het is geen pretje om nu in die, in die laatste rit te rijden. Er werd net ook, ook, ook een valse start gemaakt. En dan zag je even: dan ging er een vlaggetje omhoog. En dan kun je dus uh, zien van wie dan de val zat heeft. En dan zag je ook wel dat het ook al behoorlijk waait daar. Want een vlaggetje stond helemaal strak. Dus de omstandigheden zijn niet makkelijk volgens mij. Fabrice tegen Conte. Fabrice tegen Conté, Fabrice dus de man die het nu maar moet gaan doen op die 1500 meter, maar dus niet in het goede doen. Hij staat negende in het klassement, elfde op de 500 meter en tiende op de 5 kilometer van gisteren. Hij komt wel met voorsprong de eerste bocht uit nee hoor. Het is Conté die er toch nog overheen komt en die de opening neerzet. In uh, vij, uh, 25, 52 en uh, dat is uh, meteen al een halve seconde langzamer dan de openingstijd van Brodka. Fabrice de dertiende openingstijd zelfs en uh, die heeft veel minder snelheid op de kruising ook Dan Contain, want hij rijdt dan naar Fabries toe. En aan het einde van de kruising gaat hij er al langs. En zegt hij, dank je wel voor de hulp, min of meer op die kruising. Want ik had een mooi richtpunt. En door de binnenbocht heen heeft hij een gat geslagen van een meter of 8, 9. Ten opzichte van Enrico Fabrice. En daar komt hij dan op weg naar de volgende passage. Contain, die in ieder geval versneld heeft. De derde tussentijd tot nu toe. Rondje van 27, 7. Fabries bijna een seconde. Langzame negentiende van een seconde. En als je kijkt naar het koppie van Fabries, dan zie je ook gewoon dat hij aan het lijden... Is Dat het allemaal niet lekker gaat. Dat hij de moed heeft opgegeven na die slechte eerste dag van gisteren. En dat hij vandaag misschien toch wel een beetje met de pest in zijn lijf hier rondrijdt. Op eigen ijs, op Italiaans ijs. Wat zal hem dat tegenvallen? Daar komt Contain op weg naar de 1100 meter. En vergelijken we met Dan zit hij met zijn 1.23.03. Een seconde achter ten opzichte van de tijd van de pol. Kan er een moeilijke kruising komen? Uh, nee, dat lossen ze uiteindelijk goed op. Contain had voorrang kruist voor Fabrice langs. Maar Fabrice heeft wel zich ietsje herpakt. Gaat nog met Conter een beetje mee op die kruising. Maar de Fransman heeft de laatste binnenbocht. En dan uh, levert hij de laatste slag toe aan Enrico Fabrice. Alexis Conter gaat deze reed winnen. De 1.52.89 van Brodka blijft buitenschot. 1.54 rond de vierde de tijd voor Conter. En 1.54-70 is de negende tijd voor Fabrice. Nee, we kunnen inderdaad wel één ding gaan concluderen. De schaatsers rijden nu niet onder gelijke omstandigheden. En ik ben benieuwd wat Shaak de koning nu zal denken. En mijn Wennemars, even een reactie op de rit van Fabrice. Ja, als je kijkt, ze rijden zelfs langzamer dan Bas Swings. En Bas Swings is natuurlijk wel een fantastische gast. Maar als de oud-Olympisch oud -Olympisch kampioen 1500 meter langzamer rijdt, dan is er iets echt niet goed. Maar je ziet het ook aan de omstandigheden. Het ijs is echt helemaal wit. Er is wel een geluk zometeen dat de kanshebbers voor, voor de titel, die rijden wel vlak achter elkaar. Dus het zal, uh, kijk, het zal voor de wedstrijd zelf maken, denk ik, niet heel veel uit. Want je wilt toch de verschillen die dan, uh, je rijdt tegen elkaar en wie er dan wint, ja, die is gewoon de snelste. Dan rijd je in ieder geval op, op, op hetzelfde, hetzelfde ijs. Maar de mensen die erachter staan, die zullen er nu wel heel erg snel dicht, dichterbij komen. Ja, we hebben nu uh, 16 schaatsers gehad. Wat mij opvalt, als je niet naar het verschil met de persoonlijke records kijkt... Uh, is het verschil tussen die schaatsers, uh, uh, ik denk 2,5 seconden... Ze rijden allemaal mm, hoog 53, 1,53 ja, er... tot, tot hoog 1,56. Maar dat is het ook. Ze liggen eigenlijk wel dicht bij elkaar. Terwijl de persoonlijke records enorm verschillen. Ja, dat komt met het, uh, de langzaamste schaatsen die, die, uh, die uh, beginnen. Dus ik denk dat het, uh, normaal gesproken wordt, worden, worden de verschillen steeds, steeds groter. Maar nu, uh, omdat het, uh, de, ja, de, de snelle rijders rijden gewoon langzamer rijden. De eerste Nederlander, Sebastian is Rens Rotterveel die in de baan staat. En hij gaat het opnemen tegen Konrad Nietswitski. De pol die gisteren de 500 meter op zijn naam wist te schrijven. En dat is ook wel een lekkere tegenstander voor Rens Rotterveel... die na de eerste dag op de zevende plaats staat. Dertiende werd hij op de 500 meter. Zesde werd hij op de 5 kilometer. Ze zijn goed vertrokken. En door de eerste binnenbocht heen probeert Rotterveel de voorsprong te nemen. Maar Nietswitski in de buitenbaan houdt de voorsprong netjes binnen de rode lijnen. de er op weg naar de 300 meter. Benieuwd of zij last hebben van uh, dat slechtere ijs. Nitsitski de derde tussentijd. 25-17 derde opening. Uh, Rotterveel iets langzamer. 25-32 de zesde opening. Maar die zullen dan nog nu uh, hun inhoud moeten tonen. Rottevel met Nitsitski in de rug. Die profiteert toch wel van de Nederlander. En die kan nu in de binnenbocht kan die mooi onderdoor komen. Die Pol die gisteren zo uitstekend reed op die 500 meter. En daar komt hij met voorsprong. Dan nou moet Rottevel knokken. Hij moet proberen bij te blijven. Op de 700 meter de voorsprong voor de de Poolse kampioen op de 1500 meter. 53,29 voor hem. Een halve seconde langzamer dan zijn landgenoot was in deze fase van de wedstrijd. Het verschil is inderdaad groot. Ja. Op de kruising een meter of 30. 35 knopt Rotterveel zich daar uh, over de kruising heen. Gaat nu uh, de binnenbocht in. Daar waar het grootste deel van het Nederlandse publiek zit verzameld. Maar die zien ook allemaal dat niet Zwiecki de voorsprong houdt. Rotterveel een extra slagje moet maken bij het opkomen van het rechterstuk. En dan gaan de beide heren de bel horen voor de laatste ronde. Ja, de laatste de ronde Nietzwitski 29-9 heeft herstelt wel, er rijdt een rondje van 30 seconden, komt dus dichter bij die Paul die natuurlijk een goede sprint in de benen heeft en nu in de moeilijke fase komt van de 1500 meter en dan kan Rotterdale misschien heel even profiteren van het feit dat hij in het zog rijdt van de pool maar uh, moet hem nu toch wel uh, laten gaan hoor de pool duidelijk sneller hij daar uit de binnenbocht nu al de armen los en dan gaat hij op weg naar de finish en zal Rotterdale toch een flinke afstand moeten laten de finish van die in 1.54.06 de zesde tijd tot nu toe. En Rotterveel, het ja, valt toch echt zwaar tegen hoor. 1.55.90 met een slotrondje van 31.7 bijna een seconde langzamer in de laatste ronde dan de Poolse tegenstander. Die overigens wel bovenaan staat nu in het klassement, maar we hebben nog een paar hele mooie ritten te gaan. Ja, er zijn weer twee rond die 1,54. Ja, maar dit is echt heel slecht hoor. 1,55, Rens Rotterveld, dat is echt... Je ziet hem ook echt heel erg moeilijk. Hij, kan, hij begint al in de bocht, rijdt hij al het rechte eind op... maar dan maakt hij alweer slagen recht uit. Het is echt heel moeilijk, het is heel anders schaatsen. En dan zie je ook wel zo'n is Een pol die is gewend om in Warschau te schaatsen. Ik heb daar een keer gereden. Nou, dat is nog veel slechter dan dit. Dus die is gewend om onder zulke soort omstandigheden te, te rijden. En Rens Rotterveld die is natuurlijk alleen maar gewend om in, om, om in, Heer, in Heerenveen te rijden. En dan, dan, dan kun je niet schakelen naar, naar dit soort omstandigheden. 11 seconden, die pol boven zijn persoonlijk record. Ja. Ja. Goed, we gaan uh, naar uh, Wouter Oldeheuvel. Die uh, tegen uh, een Italiaan heb ik hier staan. Die Sverre Lunde-Petersen, Italiaanse naam zeg. Nou, oh, hey. nee, hoe kom je erbij? Ja, het is staat, een Noor. Sta, ik, uh, ik, sta ik, ik, echt -O het staat dus uh, toch uh, echt Nor, uh, o hoor. Dus ik zit daar een scherm te kijken van de KNSB of ITA. denk <laughs> ik dat daar iets uh, verkeerd gedaan is. Nee, het is echt een uh, Noor. En uh, niet tenminste een Noor, hoor. Hij rijdt hier uitstekend, Sverre Pedersen. En uh, wij gaan in ieder geval kijken naar Wouter Oldeheuvel, die... Een jasje pakt, het jasje weer weggooit, de bril even op en af. Wat gebeurt daar allemaal? We proberen dat even te zien vanuit onze positie. We zitten trouwens hier op de 300 meter zo'n beetje. Dat is toch een beetje ongebruikelijk bij een schaatsenooi. Want dan zit je toch als commentator meestal wel op de 400 meter, dus op de finishlijn. Maar hier zitten we bij het uitkomen van de laatste bocht. Dus moeten we af en toe ons even in wat onmogelijke posities rekken om wat te zien. Nu zijn ze wel goed weg hoor. Want uh, Oldeheuvel die zal het nu toch uh, moeten gaan doen. Gisteren viel het allemaal een beetje tegen. Vond zich terug op de vijfde plek in het klassement. En uh, nu zal hij toch moeten gaan bewijzen dat hij het uh, echt kan. En dat hij een van de titelpretendenten is. Eindelijk uit de schaduw van Sven Kramer. En nu moet hij het laten zien. De twee houden elkaar in evenwicht als ze hier voorbij komen. En dat betekent als ze hier voorbij komen komen dat we op weg gaan naar de opening. En die is in het voordeel van die hele piepjongesfeer. Loende Pedersen, de 18-jarige jonge Noor, die een talent is voor de toekomst. De zoon van de Noorse Bondscoach. En die Loende Pedersen, dat kleine, fragiele mannetje, rijdt met een meter of tien achterstand op Wouter Oldeheuvel op de kruising. De Nederlands kampioen allround zou zo wel eens gelijk met die kleine Noor het rechterstuk opkomen kunnen. Maar hij houdt een lichte voorsprong, Wouter Oldeheuvel, door die mistflank weer heen van de ijsmachines. En dan op weg naar de tweede passage, dus hebben ze. Er... 700 meter op zit. Het is natuurlijk wel een man met inhoud, hè, Wouter Oldeheuvel. Tweede tussentijd tot nu toe. Rondje van 27, 8. Loende Pedersen rijdt 14e langzamer over deze ronde. Kruist wel voor Rotteveel langs. Maar dat, of Rotteveel voor Olderheuvel langs. Maar dan kan Oldeheuvel mooi mee daar in de rug van die kleine Noor. Waar hij bijna bovenuit torent met dat hoofd. En dan uh, komt hij af op uh, de streep weer. Hier komt hij hier weer aan de commentaarpositie voorbij. Je ziet aan Oldeheuvel dat hij toch hard moet werken om tempo te houden. Ja, dat doet hij goed. Want Kijk, hij is nu snel, sneller dan Brotka met zijn 1.22.02. Dankzij een ronde van 29 seconden. Precies iets meer dan een seconde verval in de volgende ronde. Kan hij dat nog een keer uit de hoge hoed overen? Kan hij dat nog een keer uit zijn bovenbenen persen? Bij die afzet, laatste buitenbocht. Hij gaat Loene Pedersen waarschijnlijk wel verslaan. Komt wel ietsje dichterbij in de binnenbocht. Maar Olde Heuvel met de tanden bloot van de pijn... houdt de voorsprong op de jonge Noor. 1.52.89 is de time to beat. En die tijd gaat echt aan. Jawel, 1, 52, 72 Snelste tijd voor Wouter Oldeuvel. En de 153-85 noteer ik voor uh, Pedersen. En dat betekent dat Oldeuvel, dus uh, Brotka, nu uh, voorbij is. Maar toch het hoofdschut. Ja, het is werken. Het is zwaar. Hij krijgt het handje van Kemkus en van Veldkamp. 52-72. Dat is dus nu de snelste tijd. En mijn Benemars? Ja, ik denk dat het uh, geen slechte tijd is. Ja, de tijd is natuurlijk wel slecht. Maar ik denk als ik kijk dus hoe de, hoe, de, hoe de, de race 3. is... Dan, uh, hij ging wel meteen vanaf het beginnen vechten. En ik zag datgene wat ik gisteren eigenlijk niet, niet bij hem zag. Die verbeterheid die zag ik meteen vanaf de eerste meter. En ik denk dat dat, dat ook de enige manier is waar, waarop je onder deze omstandigheden een redelijk, redelijke race kunt rijden. En ik denk dus dat de andere jongens het hier best wel moeilijk mee, mee gaan krijgen. Dat zag ook op zijn gezicht, hij moet er echt voor werken. Ja, dus meteen al. Maar hij wist ook wel meteen vanaf het begin, die kop ging meteen al dwars erop. En uh, ja. ik denk dat het een goede race is. En en deed trouwens ook niet slecht. Laten we dat uh, vooral niet vergeten. Een jonge jongen, Dinoor dus. Dus even tegen uh, Bukko de volgende rit. En dat is de voorlaatste rit, de elfde rit... En uh, ja, Skobref, die kwam ik vanmorgen nog tegen. Die was gisteren een beetje pisser, want ze hadden het wel schema omgegooid. En hij vond dat het allemaal tegen hem gericht was. Mafioso haalde die in de mond. Maar de scheidsrechter was gewoon een Nederlander. En die besloot dat al vroeg in de ochtend. Misschien is het ook wel de manier waarop Skobref zich oppept. De nummer drie in het klassement. 3600ste moet hij goed maken op Blokhuizen. En hij is nog steeds een van de topfavorieten voor het EK k round staat er al op meer dan een seconde van Blokhuizen. Maar rijdt op dit moment op de baan als hij bijna drie 300 meter op hebben zitten, toch met voorsprong rond op Skobref. Ja, die Bucke heeft een goede start. Snelste opening van allemaal, 24,92. Skobref doet het uh, rustig aan, hoor. 25,71 en kruist dan uh, achterlangs. Uh, daar kan hij wel even mee in de slag van Bukkou. En dan uh, moet hij naar de buitenbaan. En dan weet hij dat Bukkou bij hem weg gaat lopen daar. Uh, want Bukkou rijdt de binnenbocht. Skobref in de buitenbocht, vlak langs de blokjes. Dat doet hij mooi. Maar daar komt... Uh, Oeh, nou, nou, nou, no, no, no. Hij ging wel op tijd terug, maar het was wel kantjeboord voor Bukkou... Die ging bijna over de lijn in. is nu op 700 meter. En hij is sneller dan Wouter Oldeheuvel met 52,80. Is dat een verschil van bijna twee tienden van een seconde. En het verschil naar Skobreff toe is behoorlijk groot. Een meter of 30 zo'n beetje. Skobref knokt, probeert dichterbij te komen. Maar laten we niet vergeten, Bukko is gewoon de Olympisch bronzen medaillewinnaar op de 1500 meter. Een afstand die hij misschien wel meer en beter is gaan rijden. Skobref komt weer terug in de binnenbaan. Ze zijn op weg naar de bel voor de laatste ronde. Hier had Oldeuvel Het tijd. Van 1 22, 02 Ja, en Bucke is langzaam hoor. 1 22, 04 Het scheelt maar 200 ste maar toch 29-2. Langzaam rondje van Bucke. Want Skoobereff rijdt nu harder. Met uh, een rondje van 28,8. Keel Kempkers zei gisteren nog na die eerste dag. Dat deze twee heren laf hadden gereden op de eerste twee afstanden. Maar dat doen ze nu zeker niet hoor. Want ze houden elkaar redelijk in evenwicht. Dus Bucko die met voorsprong de binnenbocht uitkomt. En dan uh, een sprintje eruit moet persen om Skoobereff voor te blijven. Skoobereff komt dichterbij, maar hij gaat het niet redden. Het is Bukko die de snelste tijd tot nu toe neerzet. 1.52.12 met een slotrondje van 30 blank. Skobref 1.52.52 en dat is de tweede tijd. Dat betekent dat Oldeheuvel zakt naar de derde plek op deze 1500 meter. Mooie rit, even. Ja, hele mooie rit. Ik denk dat Skobref gewoon te langzaam opende. Maar Bokko kon daarom optimaal gebruiken een keertje van, van, van, van hem op de kruising. En ze gingen echt vechten tegen elkaar. En ik denk dat je dat ook echt nodig hebt. Je hebt een hele goede rit nodig hier, want... Uh, Glijden kan niet, dus je moet echt vechten tegen elkaar. En dan kun je, kom je misschien nog tot een, een goede eindtijd. En ik denk dat uh, ja, Bokko is ook wel een rijder is hiervoor. Bokko is natuurlijk ook gewend om in, om in Noorwegen te trainen. Ook wel eens op een buitenbaan. En als je dan met een hoog ritme dan kom je nog wel over, de, over de, dit ijs heen. En dat heeft hij heel erg goed gedaan. Ja. Ik zag, dacht er even dat ik een kickfinish zag bij hem trouwens. Maar uh, dat zal wel niet, anders hadden ze ingegrepen. We gaan naar uh, uh, de rit. Misschien wel oh, Blokhuizen-Verwein. Nou, zag je het? Een kickfinish? Ik zag, kickfinish? Ik ja, zag nou, wel. Ook. Ja, zolang, zolang een deel van je ijzers maar op dit ijs is, hè, dan is het nog goed. Dan nou. is het nog goed. Zodra je hele ijzer... Van de, ...van de baan af is, dan gaat het fout. Maar goed, de nou, laatste de rit. 1 van het klassement. Uh, we krijgen uh, Jan Blokhuizen, de nummer 1 tegen Koen Verwij. ...de nummer 2. Twee. twee mannen die elkaar door en door kennen... ...omdat ze inderdaad zijn opgegroeid in Noord-Holland... ...in West-Friesland om precies te zijn. Vlak bij elkaar geboren zijn... ...en elkaar altijd zijn tegengekomen in de toernooien. En dan gaan we kijken naar uh, hoe zij zich houden hier... ...op deze 1500 meter. We zien daar uh, Verwij die uh, de buitenbocht uh, uitkomt... ...en uh, toch uh, een uh, kittige slag heeft... ...maar het is Blokhuizen... Blokhuizen met de voorsprong Blokhuizen op weg naar de eerste 300 meter. Die is pittig begonnen in 25.01. Het was prachtig om die eerste 100 meter van hem te zien... ...waarin hij ietsje hoger zat. Echt die kracht uit zijn dijen vandaan wist te halen. En pas in die bocht de echte schaatshouding, de diepere houding innam. Maar nu op de kruising komt Verweij dichterbij. Die heeft nu zijn ritme gevonden. Heeft nu de binnenbocht als ze het rechte stuk weer op gaan rijden. Is het duel, de titanenduel al begonnen. Verwij nu aan de leiding. Blokhuizen een metertje daarachter als ze bijna 700 100 meter hebben afgelegd. leuk is dat de twee jonkies verweijen met de snelste tijd daar op deze passage rondje van 27.8. Blokhuizen rijden rondje van 28.2. En moet zorgen dat hij de aansluiting houdt. Want vorig jaar in hamer inderdaad verloor hij zomaar 2,5 seconden op Skobref. Dat zal hem waarschijnlijk vandaag niet overkomen. Hij zei gisteren dat hij lang niet zo nerveus was als vorig jaar. Maar nu moet hij dan toch wel proberen bij Verwij te blijven. En dat doet hij ook hoor, want het verschil is niet groot. Het is Verwij met een minimale voorsprong op Blokhuizen bij de 1100 meter. En Verwij heeft dadelijk het voordeel van de laatste binnenbocht: 1,2252 voor Verwij. 1,2257 voor Jan Blokhuizen. 1800ste mag Blokhuizen verliezen op Verwij. 3600ste op Ivan Skobrev. Het is een 100 spel. Op de kruising aan het einde heeft Blokhuizen de voorsprong. Daar komt Verwij. Met die korte slag uit het skieleren komt hij om door In ieder geval langs zijn maar nog niet voorbij hoor. Nagenoeg gelijk uit die laatste bocht. De laatste 100 meter gaat het beslissen. Wordt het Verweij? Of wordt het Blokhuizen? Het wordt Blokhuizen in 1.52.95. De vijfde tijd. 1.53.07. De zesde voor Koen Verweij. En dan zijn ze de leiding daardoor kwijtgeraakt. Want de leiding in het algemeen klassement na drie afstanden is nu in handen van Ivan Skobrev uit Rusland. Die heeft de 3600 op Blokhuizen net goed gemaakt. Maar wat een verschil straks op de 10 kilometer of straks. Morgen, 48 ste van de seconde... staat Jan Blokhuizen morgen achter Ivan Skobrev in het klassement. Bukoe nu de nummer 3. Op 2 seconden en 32 honderdste van Ivan Skobrev. Koen Verwij de nummer 4 in het klassement. Op 2 seconden en 44 honderdste in het klassement. En Wouter Holdeuvel staat op de vijfde plaats. Maar het verschil tussen plaats 4 en plaats 5 is meer dan 10 seconden. Want daar zit 10 seconden en 16 honderdste van een seconde tussen. Dus de top 4 heeft zich vrijgemaakt. Skobrev, Blokhuizen, Bukkou en Verwij. Maar het is in het voordeel van Skobrev misschien wel dat hij nu de leiding heeft... Dan mag hij in de laatste rit starten. En daarin rijdt hij morgen tegen Koen Verwij, De nummer 2 van de 5 kilometer. En in de voorlaatste rit gaat dan Jan Blokhuizen rijden tegen Ava Bukku. Maar er zijn ook mensen die zeggen, misschien is dat juist wel weer fijner. Want in de voorlaatste rit heb je net iets wel achter de rug. En misschien dat dat op een buitenbaan dan weer in het voordeel is. Hoe dan ook, de verschillen zijn klein. En het wordt morgen een prachtige 10 kilometer. Want 48 honderdste van een seconde is slechts het verschil tussen Skobrev en Blokhuizen na de drie afstanden. De 1500 meter wordt dus gewonnen door Hava, Bukku... voor Skobref en Blokhuizen. Klassement Skobref, Blokhuizen, Bukku en Verwij. Zij gaan morgen bepalen hoe het podium eruit ziet. Ja, Erwin, zeg het maar ja nou, dat is inderdaad heel spannend. En ik denk dat de omstandigheden morgen heel erg belangrijk worden. En normaal gesproken ben je altijd blij als je in die laatste rit, rit mag starten. Want dan weet je precies wat er voor je gereden is. Maar als ik die omstandigheden vandaag bekijk, dan wil ik absoluut niet in die laatste rit starten. En dan wil je gewoon direct naar na, na de dwel. Want dan is het ijs nog een klein beetje goed. Dus ik denk dat Bucko uh, uh, hele goede papieren heeft. Want in principe is dat natuurlijk een betere... Uh, als ik het goed, goed begrepen heb, rijdt Bukko dan in de eerste rit. Uh, als je het om twee ritten wel hebt, dan rijdt Bukko tegen Blokhuis. En daarna moet nog Koen Verwijten tegen, uh, uh, tegen, tegen Schobrev. Dus dan zal Bukko de rit wel winnen van uh, Blokhuis. En dan heeft Bukko hele goede papieren om hier alsnog gewoon Europees kampioen te worden. Even, want ik zei dat net even in een bijzin. Omdat ik het in, uh, uh, op het scherm voorbij zag komen. Die kickfinish. En, ja, en toen die dat rit Dat was net... gewoon een kickfinish. Dat was gewoon uh, Bukko, die, uh, die eindigde gewoon keihard met een kickfinish. En dan kan wel die punt nog een klein beetje op het ijs zijn dat was gewoon een, een echte kickfinish. Maar moet je even uitleggen wat het, wat het is? Wat nou, een de gevolgen kickfinish zijn. is de gevolgen, ja. We hebben dit jaar te maken met heel veel belachelijke regels in de schaatsen. We, we mogen niet meer over lijst en over de lijnen komen, maar we mogen ook niet meer uh, de schaats vooruit schoppen. Daar ben ik op, op zich helemaal mee eens. Maar alleen de straf die daarop staat, die is wel erg groot. Want als je dus nu een kickfinish maakt, dat betekent dat je je schaats vooruit schopt, dat die dus uh, over de finish heen komt, maar niet op, op het ijs staat. Dan word je meteen gedisqualificeerd. Dus dat betekent einde verhaal. En de, als dat gebeurt. En ik denk ook dat de, omdat de sanctie zo hoog is, dat ze dat gewoon zeggen: van nou, hij was nog een klein beetje vast, dus het is geen kickfinish. Maar het is in principe mm. wel gewoon een keiharde kickfinish. Mm. Oké, okay, goed. Um, later uh, meer, want we hebben nog de 3000 voor uh, de vrouwen, de 3000 meter voor de vrouwen nog uh, voor de boek. Dat allemaal later vanmiddag. Natuurlijk ook hier met Emma Wennemars. Eerst nu het uitgebreide NOS-journaal met Lieselot Thomas. Het NOS-journaal. Lieselot Thomas. Goedemiddag. Inwoners Moerdijk geïnformeerd over gevolgen brandchemiepak. Water in Limburg stijgt niet meer zo snel. En herdenkingsdienst Koem en daarna Roustoet door Rotterdam.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 Er komt een onderzoek naar de gezondheidsgevolgen voor hulpverleners van de brand in Moerdijk. Na de brand zijn 22 hulpverleners in het ziekenhuis behandeld voor hun klachten. De coördinerend burgemeester van Breda, Peter van der Velde.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 Het is ontzettend druk hier in het gemeenschapshuis De Ankerkuil. Dat ligt midden in het kleine dorpje Moerdijk. Ik schat dat er ongeveer een, nou toch wel 250, 300 mensen op deze bijeenkomst zijn afgekomen. En die staan allemaal in een heel klein zaaltje op elkaar gepakt en luisteren naar wat er... Achter de tafel wordt gezegd, daar zitten onder andere de burgemeester van Mordijk, meneer Denis zit hier. Burgemeester van de Velden van Breda, die zeg maar de hulpverlening coördineert. Daar zitten ook medewerkers van de GOR, dat is de, gemeens, de geneeskundige dienst bij rampen. En ook een vertegenwoordiger van de brandweer die uitleg geeft over waar nou dat giftige bluswater allemaal blijft. Want dat is eigenlijk de belangrijkste vraag die die mensen hier hebben. Over het bluswater, maar ik neem aan dat ze zich zorgen maken over hun eigen gezondheid. Ja inderdaad en dat heeft natuurlijk ook te maken met dat bluswater, uh, er is ontzettend veel water op die, uh, op die brand gespoten, daarvan, daarvan is uh, bekend dat er ook een heleboel chemicaliën vermengd zijn geraakt met dat bluswater en dat dat uiteindelijk in het oppervlaktewater terecht is gekomen. En een heleboel mensen vragen zich hier natuurlijk af van ja, wat, waar, waar gaat dat water naartoe, komt dat uiteindelijk ook in mijn tuin terecht, kan ik nog wel uh, mijn sla of wortel eten uit de tuin en uh, wat zit er allemaal in de, in de lucht, want die rookwolk die is natuurlijk al lang vertrokken, de brand is, of, is al weg, die brand is uit, maar toch. Toch baart het de mensen nog heel veel zorgen over wat er nou precies in die wolk zat... en of dat uiteindelijk ook op hun huizen of in hun tuin terecht is gekomen. Daar komt ook bij dat de mensen het ook wel een beetje beu zijn hier in, in dit dorp. Ze zijn het beu om naast dat hele grote industrieterrein Moedijk te wonen... waar zoveel chemische industrie bij elkaar op elkaar gepakt staat... En waar ook regelmatig wat gebeurt. Brandjes, incidenten, uh, lekkende containers en dat soort dingen. Dus mensen zijn ongerust. Dat is uh, de conclusie als je de mensen vraagt uh, voordat ze hier naar binnen gaan waar ze nou eigenlijk voor komen. Welke vragen ze hebben. Paul, verslaggever Paul Sanders. Dank je. De verwachte piek in de Maas is inmiddels bereikt, maar het water stijgt niet meer zo snel als gisteren. In Itteren en Borgharen zijn uit voorzorg vannacht 18 hulpbehoevende mensen geëvacueerd... en enkele toegangswegen naar de dorpen zijn afgesloten. Verslaggever Mino Remmers in Zuid-Limburg. Dit klinkt erger dan het is. Het is heel gebruikelijk, want dit is gewoon kwelwater. En het loopt uh, de regenafvoer in. En dan staan er... Aan de rand op de kade bij itteren twee grote pompen van het waterschap. En die bulken dat water de Maas in. Hoe hoog wordt het water? Ik zou het niet weten. Oh, weten we het ook niet. Nee, u nou, komt hier vandaan. U weet het misschien beter dan ik. Ja, nee, we weten ook niks. Want ja, we zijn opgegroeid met de Maas. En dan, ja, vandaag ben ik nog hier geweest. Niet dat we bang hebben, maar het heeft wat. Het heeft toch een aantrekking gekregen, hoor. Dat is zo. Hè. Van Itteren naar Borgaren, een stukje verderop. De weg tussen de twee dorpen, daar stroomt al water overheen. En in Borgaren staan lege trucks. Ja, dat, dat zeg ik, ze laten ook geen auto's meer door. Ik ben uh, gisteravond nog rond 12 uur gekomen kijken, was er nog niks. Had ze nog ongeveer een centimeter of 20, 25 nodig. En nu uh, mijn zoon die was de kranten gaan bezorgen. En die zei, uh, pap, De Maan staat uh, over de straten. En mijn aangekleden dan ben ik even komen kijken. U gaat boodschappen doen. Ja. Aan de overkant. Een pogingwagen. Met Defensie mee. Met Defensie, mee. Ja. Oude tijden herleven als ik het zo zie. Nooit nog niet, hè? Nog Valt niet. nog mee. Ja, ja, ja. 95, 93 was veel erger. we ja. een kilo of taak. Het is een mevrouw. <laughs> Ik wilde er ook even houden. Was het een mooie rit? Het was een heerlijke rit, ja. Ja, het is wel echt ouderwet. U moest op en neer om? Ik uh, moet mijn moeder gaan spuiten. Die kreeg een bloedverdunner gespoten. En daar moet ik dus uh, nu naartoe. En dan straks weer terug? En dan straks weer terug. En om vijf uur weer terug naar Borgharen om te spuiten. Een 93 uh, was er hoger dan een 95. Toen hebt u het ook binnen gehad? Ja, ongeveer uh, een centimeter of uh, 45, 50. Flinke schade. Ja, behoorlijke schade. Ik woonde er pas, ik had alles opgeknapt, nieuwe vloerbedekking, alles geverfd, alles geschilderd. Het gevoel uh, dat we nu een beetje veiliger zijn door de dijken, dat is wel aanwezig. We gaan er ook vanuit dat, uh, dat het in het dorp niet meer komt, dat de dijken het tegenhouden. Maar ja, we hebben de dijken, laten we daar maar vooruit gaan. Het is een mooie Nederlandse slotzin. In de buurt van de Maas in Zuid-Limburg is een noodverordening ingesteld. en Daarmee moeten ramptoeristen uit het gebied worden geweerd. Zometeen wordt opnieuw gemeten of het pijl in de Maas verder stijgt of juist daalt. In de Australische deelstaat Queensland valt opnieuw veel regen. In een paar uur tijd is al zeker 300 mm neerslag gevallen. Meteorologen verwachten dat het morgen nog harder gaat regenen. In het gebied staan al honderden woningen en bedrijven onder water. In de zwaarst getroffen stad, Rockhampton, is het water wel beetje bij beetje aan het zakken. Afgelopen woensdag bereikte de rivier Fitzroy, die door de stad loopt, het hoogste punt. De overstromingen in Queensland hebben al aan 10 mensen het leven gekost. Zeker 200.000 mensen in de Australische deelstaat zijn getroffen door de wateroverlast. Dit is het nos journaal Dat is een bij de Rotterdamse Kuip is de herdenkingsdienst voor Feyenoordlegende Koen Mouléijn begonnen. Verslaggever Matthijs van der Wiel, Matthijs. Hoe ziet die dienst eruit? Ja, dit is niet het uh, privédeel, niet het familiedeel. Dit is echt de officiële herdenking... waar de vertegenwoordigers van de gemeente er zijn. Huidige burgemeester Abou maar Ik heb ook de twee voormalige burgemeesters... Opstelt en Peper gezien. Veel oud-voetballers, veel genodigde bobo's... uit uh, het Feyenoord-wereldje. Dat zijn ook de sprekers die hier uh, de revue passeren. Op dit moment hoor je op de achtergrond... de voorzitter van de Feyenoord-supportersvereniging. Er is muziek tussendoor. Zo dadelijk zal Gerard Cox een liedje zingen. En als laatste zanger zal Lee Towers hier optreden. Uh, en die toespraak van burgemeester Abu Talib, die als tweede het woord voerde. Daarin omschreef uh, hij de jeugd van Koen Moulijn... en dat trekt, trok hij in parallel met de wederopbouw van Rotterdam na de oorlog... en hoe tegelijkertijd de stad zijn hoogtepunt bereikte economisch... en tegelijkertijd Feyenoord de successen boekte. Laten we even luisteren naar Abu Talib. Wat Koen zo geliefd maakte, was zijn eenvoud. Geen overdreven borstklopperij. Gewoon een fijne kerel. Een goed mens...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 Abou Talep over, uh, over de waarde van Rotterdam en de waarde van Koenmoelijn. Zoals hij hier wordt herdacht tijdens deze herdenkingsdienst. Die nog uh, een dik kwartier zal duren. Waarna het echte publieksmoment zal plaatsvinden later op de middag. Namelijk de rouwstoet door de stad. Ik ben heel benieuwd hoeveel mensen er langs de kant zullen staan. Als de rouwstoet straks over de Kolsingel zal rijden. Matthijs van der Wiel in Rotterdam, dankjewel. Ook de uitvaart van oud-zanger Bobby Farrell is vandaag. Voor hem is een dienst gehouden in de stad Schouwburg in Amsterdam. Daar werd onder meer opgetreden door de zangeressen van Boni M. Bobby Farrell wordt op Zorgvliet in Amsterdam begraven. Justitie in Amerika wil gegevens van Twitter... over vijf mensen die betrokken zijn bij Wikileaks. Twitter heeft aan de betrokkenen verteld dat het bedrijf is gedagvaard. Het gaat om de gegevens van oprichter Assange... maar ook van de Nederlandse Wikileaks-sympathisant... door op Gonggrijp zijn gegevens opgevraagd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 Dat zijn allemaal vragen die nu beantwoord moeten gaan worden. Of waar ik in ieder geval graag een antwoord op zou willen hebben. Er wordt onder meer gevraagd om IP-adressen, creditcardgegevens en afgeschermde berichten. Volgens de Amerikaanse justitie is informatie nodig bij het voorbereiden van de strafzaak tegen Wikileaks. Volgens de VS heeft Wikileaks door het lekken van diplomatieke informatie levens in gevaar gebracht. In Jemen hebben strijders van Al-Qaeda zeker twaalf militairen gedood. De troepen begeleidden een konvooi met tankauto's met water... toen ze in een hinderlaag werden gelokt. Naast de doden is er ook een aantal gewonden. De daders wisten te vluchten. De aanval was in het zuiden van Jemen, honderden kilometers van de hoofdstad Sana. Daar zijn vaker incidenten tussen Al-Qaeda-strijders en Jemenitische militairen. De hoofdpunten van het nieuws. Er komt een onderzoek naar de gezondheidsgevolgen voor hulpverleners van de brand in Moerdijk. De verwachte piek in de Maas is inmiddels bereikt, maar het water stijgt niet meer zo snel als gisteren. En na de herdenkingsdienst voor Koemoe-lijn is er zometeen een rouwstoet door het centrum van Rotterdam. NOS langs de lijn om uh, zes minuten voor twee. U begrijpt dat de programmering enigszins door elkaar heen is gehusseld. Het heeft alles met het EK Allround schaatsen te maken... dat we de hele middag volgen met twee verslaggevers ter plekke... en ja, met Erben Wendemars hier in uh, de studio. Sebastian Timmerman is er ook bij in uh, Colombo... want uh, we hebben nog uh, een paar keer naar de herhaling kunnen kijken... van uh, de finish van Bucko. En uh, het heeft toch echt iets weg van een uh, regelrechte kickfinish, Sebastiaan. Zonder schaatsen op het ijs. Ja, dan zou hij eruit moeten. Maar uh, die herhaling heb ik trouwens niet, uh, niet kunnen zien. Uh, die heeft de monitor die wij hebben uh, niet te laten zien. Maar ik kijk nu wel naar het middenterrein. En daar zie ik uh, drie man naar een podium lopen. En dat zijn uh, Bukku... Uh, dat uh, is uh, natuurlijk uh, Skobref en dat is Wouter Olde de nummers 1, 2 en 3 van de 1500 meter en Bukko die uh, ging volgens mij nog in de fout, die dacht dat hij bij de derde schavot moest gaan staan maar dat was bij de Olympische Spelen, toen pakte hij Olympisch brons, nu moet hij gewoon in het midden staan, want hij heeft de 1500 meter gewonnen en uh, volgens mij is het zo dat zodra de huldigingsceremonie in gang is gezet, er niets meer mag worden veranderd, in ieder geval aan die top 3 van dat algemeen klassement want gisteren werd de huldiging van de 500 meter ook uitgesteld Omdat uh, de beelden moesten worden teruggekeken van Jan Blokhuizen... die een blokje had weggetrapt in de bocht. En daar uiteindelijk mee wegkwam omdat het blokje niet goed genoeg aan de binnenkant had gelegen. Blokje zou de lijn hebben geraakt en uh, dus lag dat blokje niet goed. En werd de fout van Blokhuizen uh, in, op die manier uh, weggewuifd. Maar Bukku staat dus bij het podium... ...heeft nog een onderhondje nu met Skobref... ...die uh, uitgelaten en blij zal zijn. Hij staat aan de leiding in het algemeen klassement... na drie afstanden... ...met die 48 honderdste voorsprong op Jan Blokhuizen. Ik heb nog even gekeken naar die uitslag van de 5 kilometer. Volgens mij is het zo dat dan de nummer 1 tegen de nummer 2 rijdt... ...dus dat is dan de Skobref tegen Koen Verweij... ...in de laatste rit van die 5 kilometer. En volgens mij rijdt Blokhuizen morgen tegen Wouter Oldeheuvel... ...in de voorlaatste rit. Want dat waren de nummers 3 en 4 van de 5 kilometer. En op... Uh, Goldheuvel staat ook binnen de top 6. Dus volgens mij worden zij dan aan elkaar gekoppeld in die voorlaatste rit. En rijden die twee TVM'ers dan tegen elkaar en zal Bukku dus ook in een rit voor de dwel uh, moeten rijden. Overigens over uh, dweilen gesproken. De dwelschema is aangepast voor de drie kilometer bij de vrouwen. Daar was één dwel voorzien en dat zijn er nu twee geworden. Na vier ritten gaat gedweld worden en dat zal ongetwijfeld te maken hebben... met het feit dus dat het ijs zo wit uitsloeg tijdens die 1500 meter bij de mannen en de weersomstand. Veranderen ook wel wat de wind is toegenomen. Gio meldde dat ook al tijdens de 1500 meter. Dat lijkt nog ietsje meer te zijn. De vlaggen op het middenterrein die staan allemaal weer ietsje strakker... dan Pak en 20 25 minuten geleden. En langzaam maar zeker zie je van boven op de heuvel... de mist een beetje naar beneden zakken. Uh, wij slapen een paar honderd meter hoger dan zeg maar, het dorpje Colabo ligt. En toen ik vanmorgen wakker werd, kon ik de niet zien. Het was één grote dikke mist bij ons. Maar toen we naar beneden reden, reden we die mist eigenlijk... Uit, maar langzaam zeker begint die mist een beetje naar beneden te zakken. Dus ik ben benieuwd wat dat nog uh, gaat betekenen straks op de drie kilometer bij de vrouwen. Die als het goed is gaat beginnen. Zo, uh, nou ja, Eigenlijk zou die nu zo'n beetje moeten beginnen. Want we hebben doorgekregen 13 uur 55. Nog één ding verder over het algemeen klassement bij de mannen. Hebben we dat ook gelijk verteld? Want er staan vier Nederlanders bij de eerste 15 plaatsen. We hadden het natuurlijk ook niet anders verwacht. Maar goed, betekent definitief dat er vier Nederlanders gaan rijden op het wereldkampioenschap allround later dit seizoen in uh, Calgary. Dus die plekken zijn alvast zeker gesteld. En morgen wordt dat EK bij die mannen dus beslist. Dadelijk gaan we kijken naar de eerste vier ritten op de drie kilometer bij de vrouwen. En daarin gaan we als belangrijkste naam, denk ik, uh, Carolina Erbanova in actie zien. Die rijdt in de derde rit dadelijk. En dat is de winnares van de 500 meter. En we hebben mars. Uh, ja. Nog heel even hoor over Bukko. Ik bedoel, jij hebt die herhaling ook gezien. Ja, ik heb de herhaling Als we de, reg als we de regels volgen, ligt die er toch gewoon uit? Nee, Dit was gewoon een keiharde kickfinish. En uh, misschien kunnen ze nog heel creatief zeggen van dat het niet is. Maar volgens mij is het gewoon een kickfinish. En moet hij gewoon disqualificeerd worden. Maar ik ben het er wel mee eens dat het. Dat zal gewoon heel slecht voor het, voor het toernooi zijn. En ik denk ook niet dat ze. Dat durven ze gewoon niet. Ze hebben Blokhuizen gisteren ook niet gedisqualificeerd. Die heeft ook gewoon een, blok, een blokje aangetikt. En die deed eigenlijk ook een kickfinish. Uh, ik denk dat, dat de ISU, ze durven het gewoon niet meer. En ik denk dat daarom al die protesten die wij in oktober gehad hebben... tegen de dokter dok, dok, Bibberregel... daar zijn wel de verhoudingen tussen de schaatsers en de, en de ISU veranderd. En dat, ik denk dat, dat, daar, dat, dat we daar nu gelukkig de vruchten van plukken. Want als die commotie er niet geweest was... dan had de ISU gewoon heel stark gereageerd en gewoon gedisqualificeerd. En dan hadden we nu geen blokhuizen gehad, dan hadden we nu geen bukkel gehad. En dan was het echt gewoon... Uh, uh, uh, ging het helemaal niet meer over toernooi maar ging het alleen ja. maar over, over, over bijzaken. Dus ik hoop dat de ISU hier... Uh, ik vind het goed dat ze hem niet disqualificeren. Maar laten we dan ook aan het einde van het jaar... die achterlijke regels allemaal, allemaal afschaffen... en er gewoon een normale regel voor creëren. Dat is helemaal helder. Voordat we naar het korte bulletin van het Nationaal van twee uur gaan... nog even twee tennisberichten, want de finale... Van het tennistrui van Brisbane gaat tussen Robin Söderling en Andy Roddick. Söderling won in de halve finale in twee sets van Aradik Stepanek. Roddick had meer moeite om de finale te halen in Australië. Hij ontdeed zich in drie sets van de Zuid-Afrikaan Anderson, Anderson, zo u wilt. En de Tsjechische tennister Petra Kvitova... heeft het tennistoernooi van Brisbane op haar naam geschreven. Het vrouwentoernooi daar dus. Ze versloeg in de finale haar Duitse tegenstandster Petkovic... met duidelijke cijfers. Het werd 6-1 en 6-3. Goed. Zometeen dus de 3000 meter bij de vrouwen. Dan wordt het interessant zo in rit 9, 10, 11 en 12. De laatste vier, maar... Ook de ritten daarvoor kunnen voor spektakel zorgen. Wat doet het ijs en wat doen met name de schaatsers met het ijs? Zometeen na het internationaal van 2 uur. Tot zo. NOS langs de lijn op één. In vroege vogels. Doe vogels Zal je bedoelen. gaan we het daar nou weer over hebben? Niet dan. Nou, misschien heel even dan. In ieder geval praten we over dode insecten door landbouwgif. Dat is misschien nog wel erger. En we gaan halsbandparkieten tellen. Ik denk dat we er hier 3,5 duizend gezien hebben. En in de natuur hoor je nu ook dit geluid. De bosuilen zijn aan het roepen. En de column gaat over... Verwende vogels. Morgen van 8 tot 10. Vroege vogels. vogels. Radio 1. Het nieuws...